Ze hadden geen schijn van kans toen het schip omsloeg en zonk. 23 van de 70 voetbalsupporters die werden opgepakt... na een massale vechtpartij in Arnhem gisteravond, blijven langer vastzitten. Het zijn bekenden van de politie vanwege eerder voetbalgeweld. Ze worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging. De andere 47 arrestanten zijn naar huis gestuurd, maar blijven wel verdachten. Gisteravond veegde de politie de Korenmarkt in Arnhem schoon...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 Later op de avond trekken er waarschijnlijk enkele forse onweersbuien over het zuidoosten en oosten van het land. Morgen trekken die buien weg en gaat de zon weer overal schijnen. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOM. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 knoppen Koenplein Watergasmeer bij de Afridraai 3 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse 3 kilometer. De A20 hoek van Holland richting Gouda voor knoppen Gouwe 5...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 It's a shock you see. He left us the sun. Adams in the air. Organisms in the sea. The sun and yes man. I made up the same thing. You're a bit loose on your thighs. You're nu lekker in a zonnetje in the tuin of a balkon. Heerlijk with CFM on. We're going to listen to Pharrell Williams with Freedom. Welkom terug overigens bij het tweede uur van de Euro breakdown. We zijn het tweede uur begonnen met de nummer 17. We gaan ons langzaam opmaken voor de top 3 van deze week. In ieder geval nieuwe nummer 1, dat heb ik al verklapt. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 16, Lena. for an hour but it's feeling like forever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 them back. We gonna rap it up tonight. Hit, hit.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 Louise Notem met uh, Rhythm Inside op de nummer 14 van deze week. Um, Ariane Grande dan. Ik ga geen nummer van haar draaien. Dat, uh, I, nou, dat doe ik niet aan. Nee, donderdag heeft uh, Ariane Grande de reclameposter laten zien voor haar uh, nieuwe geurtje. Die gaat uh, Ari heten. Op de poster is Grande te zien in de gezelschap van de drie Damasius. Het is uh, voor de zangeres haar eerste geurtje. En uh, daarmee stapt ze in de voetsporen van zangeressen zoals, uh, nou, noem ze eigenlijk maar op... Uh, Britney Spears, Taylor Swift, Katy Perry, uh, Demi Lovato, Nicki Minaj... Uh, die hebben ook allemaal al hun eigen parfum. Nou, het nieuwste parfum is een combinatie van uh, bloemen en fruit met een vleugje hout... muskus en marshmallows. En wat uh, wil je nou echt hebben? Moet uh, rond september uh, verkrijgbaar zijn... Nicki Minaj, daar nog een leuk nieuwtje over. Want ze krijgt haar eigen videogame. Het bedrijf dat eerder werkte voor Kim Kardashian's Hollywood Game... ...gaat nu aan de slag voor Kim Kardashian. Uh, voor Nicki Minaj, denk ik dan. Uh, welke, uh, voor, nou, aan de slag voor Kim Kardashian. Ja, welke rol Nicki Minaj in het spel gaat krijgen is nog niet duidelijk. Wel zal het lijken op een spel met Kim Kardashian... ...dat ruim 30% van de inkomsten voor het gamebedrijf Glue levert. Blue zou ook, ook aan het werk zijn voor Britney Spears en Katy Perry. Nou, een nieuw spel zal in 2016 op de markt moeten gaan verschijnen. En ik denk dat het iets te maken heeft met uh, billen. Ja, billen, ja. Um, ja, een nieuw album komt eraan. En dat album zal zijn van Elvis Presley. Hoe kan dat nou? Nou, oude nummers van Elvis Presley, Elvis Presley die zijn uh, onder handen genomen... en krijgen een uh, klassieke uitvoering op een, een nieuw album. Het album If I Can Dream moet eind oktober verschijnen... en bevat 14 nummers van de King... die uh, klassiek werk zijn met het uh, Royal Philharmonic Orchestra ook werken heel vol voor Michael Bublé en Dwayne Eddy Eddie mee aan het album. zijn vrouw is trots op het resultaat. dit past precies in het strijken van Elvis. dit is iets wat hij graag had willen doen al dus deze dame. Nou, op het album zijn onder meer In the Ghetto, Can't Help Falling in Love, Bridge over Troubled Water, Love Me Tender en It's Now or Never. Uh, het album verschijnt tegelijkertijd met een nieuwe documentaire over de zanger. Elvis en me die eveneens deze herfst gaat verschijnen. Dus Elvis fans, uh, jullie worden weer op je winkel bediend. Door met de lijst. We zijn toegekomen aan een nummer die het langste in de Euro Breakdown staat. Van uh, alle nummers eigenlijk. Maar liefst uh, 32 weken al. Dus dan uh, gok ik uh, vanaf uh, januari. Ik zit in de 32e week. Dus die kans is uh, best wel aanwezig. Heb ik het uh, natuurlijk over uh, maar één iemand... En dat is uh, iemand die vorige week op 14 stond. Ooit op 1 heeft gestaan in die 32-weken tijd. En best wel een lange tijd. Maar nu uh, ondertussen naar de 12e plek is gekropen. Deze heeft verder geen introductie nodig. Omi met Cheerleader. MUZIEK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 Just wanna go Summer, the summer, the summer thing. Oh, you always remember, remember. The summer, the summer, the summer thing. I.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 Every voor Jack en met medewerking van Mike Taylor... hebben we de top 10 ingeluiden van deze week. Maar hoe zag je nou de voorraad? De top 10 ga ik straks helemaal uitvoerig met je behandelen. Maar eerst uh, gaan we even doorlopen wat we gedaan hebben... dit eerste half uur van de tweede uur van de Eurobreakdown. Want op 19 uh, vonden we dan Maroon 5... This time is gonna hurt like a motherfucker... Nummer 18 Wiskalifa samen met Charlie Putt, see you again. En op 17 Pharrell Williams met Freedom. Op nummer 16 Lina, Traffic Lights. En Martin Solveig en GTA met Intoxicated is blijven zitten op een 15e plek. Nummer 14 dan uh, Louise Nothan met Rhythm Inside. En nummer 13 Zara Larson Uncover. Omi met uh, Cheerleader, 32 week alweer in de lijst. Op nummer 12. En op nummer 11, uh, Skrillex samen met Diplo uh, en uh, Justin Bieber. Where are you now? En je net hoorde je mee op uh, nummer 10, Everjack samen met uh, Mike Taylor. Uh, thing. En daarmee uh, gaan we de top uh, 10 inluiden. De Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op nummer 9 vinden we dan uh, Klingande, Samen met uh, Broken Brokenback, uh, Riva of wel, Restart The Game.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 Yeah, too anybody used to be Smash blame you should be treat You watch the fall as you can see start the game start right back. for you, crying on your tears, move your freaking eyes, forget about the past, you're not out of mind, now this world you'll find, answers to your pain, you'd walk and make it a taste in, you're tasting the pain, I'm losing someone, who and say, don't even look back at this wasted moments. Time. Your heart too, eh? used to be, this not to blame, you should retreat. They watch it the fall as you can see, stop again. Samen met uh, Broken Back, Riva, restart the game. En weer de prachtige nummer 9 gaan we ons uh, opmaken voor de top 40. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. Ja, de collega's van Radio 538 die presenteren altijd de Nederlandse top 40. En als ik me bezighoud met de Europese zal ik deze even voor jou uh, doornemen. In uh, Vogelvlucht. Want ja, je kan nou natuurlijk niet luisteren naar 538, hè? want je luistert hier al naar, dat is veel beter. Intoxicated, Martin Solvek en GTA vinden we daar op een, uh, nummer 40. Doto staat erin op nummer 39 met Hungry. En Watch Me uh, van Silento. Um, die is nieuw binnengekomen daar op een uh, 38. Nieuw Day van den Doek op uh, 36. En dan Like It I Love It staat op 35. Jess Glynn dan met uh, Hold My Hand op 34. En nieuw binnengekomen op 33 is uh, Nico en Vin samen Kidding. Uh, that's how you know. Sun is shining in En Ingrosso is ook uh, nieuw binnengekomen deze week in de top 40. Dan Look Down Martin Garrix. En ze staat op uh, 27. Armin van Buren samen met Mr. Props en Other You staat er nog steeds in op 25. the Way van R-City Adam Levine op 23. En Policeman van onze Eva Simons op nummer 20. Ja, Summer Thing staat er ook in, Everjack en Mark Taylor, maar dan op de nummer 19. En Love Frequencies, Are You With Me, op een mooie 17e plek. Correl Williams met Freedom vinden we dan op een 16e plek. Kelvin Harris en uh, uh, de Disciples houden diep is Your love op een 15e En uh, Kenny B met Parijs is uh, aan het zakken naar een 14e plek toen nu. Can't Feel My Face van de weekend. Uh, deze week nieuw binnengekomen dan in de Europese top 40. Maar hij staat altijd in de Nederlandse top 40. En ditmaal op nummer 10. Kygo uh, samen met Parsons en Jason Stolders show op 7. Adam Lambert goes down op 6. En Drank en Drugs van Lil Kleine en Ronnie Fleck staat op een vijfde plek. Major Lazer, DJ Snake, featuring mee op een vierde plek. En Don't Worry van Madcon en Ray Dalton staat op een derde plek. Nou, de tweede plek is in handen van Ain Nobody Love Me Better... van Felix Jasmine en Jasmine Thompson. En net zoals vorige week, Nicky Jam en Ricky Iglesias... die staat op een nummer 1 in de Nederlandse Top 40 met El Paradon. De Euro Breakdown op vrijdag niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan door met de uh, nummer 6 van de Euro Breakdown, Major Laser DJ Snake featuring me met Lean On. weer zeggen, dit nummer slaat echt op iedereen iedereen heeft rekeningen en daarvoor moet je werken dus uh, zo waarheid, uh, als het maar kan van Zwanny Lois met Bills nummer 5 uh, deze week in de Euro Breakdown oh, 14 weken ondertussen staat deze beste man met die single uh, in de lijst en we gaan ons uh, bijna opmaken voor de top 3 van vandaag van deze week moet ik zeggen maar niet voordat we nog wat nieuws aan jou hebben verteld want uh, ik had het net al over, uh, wat de fuck is nou met Justin Bieber? Nou, Justin Bieber is er nog wat mee aan de hand. Hij is niet alleen uh, bang voor spinnen, maar Justin Bieber heeft ook zijn geplande optreden voor, op het uh, Prince Trust evenement afgezegd De zanger uh, maakt zich uh, niet populair met zijn annulering, vooral niet omdat hij uh, dat deed zonder een uh, bijzondere reden. Uh, ik steun Prince Trust en ik ben er erg... Uh, teleurgesteld dat ik niet in de gelegenheid ben om op te treden. Zo schreef hij uh, op Twitter waarbij een onvoorziene issue de reden is... voor het afzeggen van het optreden van uh, 28 augustus. Ik kijk uit naar de mogelijkheid om uh, mijn Britse believers een grote show te geven in de nabije toekomst. En hoop mijn uh, toewijding aan de Trust uh, op dat moment te kunnen laten zien. Na zijn afzegging uh, werd Ed Sheeran zijn vervanger... Ik denk wel dat de fans uh, die op de Prince Trust uh, evenementen uh, afkomen, maar toch ook wel blij zijn met uh, Ed Sheeran. Björk dan. Björk heeft al een tijdje niks meer van gehoord en ondanks uh, eerdere bevestigingen heeft Björk deze woensdag een uh, drietal optredens op een uh, festival moeten schrappen. Björk zou op 15 augustus en uh, 30 oktober op gaan treden in Parijs en daarna in uh, IJsland. De drie shows zijn uh, nu geschrapt. Björk keek echt uit na de concerten en we gaan kijken of we de bewuste data zo snel mogelijk opnieuw kunnen gaan inplannen. Zo was te lezen in het bericht van haar management. Als de officiële reden voor het annuleren wordt aangegeven dat ze buiten haar controle problemen heeft met de planning. Nou, dat is net zo'n niks zeggende reden als dat uh, Justin Bieber had gedaan. Hey, heb je nou stemproblemen of wat dan ook of dubbele boekingen, dan begrijp ik het nog wel. Maar goed moeten we ons maar uh, niet te druk overmaken. maken. Uh, Macklemore en Ryan Lewis die maken een track samen met uh, Ed Sheeran. Want Growing Up is de nieuwste track van Macklemore en Ryan Lewis. En daarop is dan ook Ed Sheeran te horen. Macklemore in het uh, dagelijks leven Ben Haggerty maakt het uh, nummer voor zijn dochter Sloane Eve Simon. Die uh, op uh, 29 mei van dit jaar geboren werd. Er is niets dan een vreugde en blijdschap dat mee komt met het brengen van een baby in deze wereld. Ze heeft mijn hart gevuld op een manier die ik me nooit kon voorstellen. Ze is de liefde van mijn leven. En dit lied is voor haar, zo liet hij dus weten. Nou, toen Macamor hoorde van de zwangerschap van Tricia... twijfelde hij er erg over uh, of hij wel geschikt zou zijn als vader. En het nummer blijkt dat dat uh, wel goed zit. Growing Up is uh, gratis te downloaden van de website van de trotse vader. En... Uh, hoe heet het? Ehm... Uh, ja, de, de, de website van, nou, Merkel morgen aan, gewoon even googelen, dan uh, vind je hem wel. Dr. Dre dan, Dr. Dre schenkt zijn uh, royalties van een nieuw album. Het heeft hij uh, bekendgemaakt uh, uh, dat hij de royalties van zijn nieuwe album Compton gaat schenken aan een uh, kunstcentrum in Compton zelf. Ik heb besloten alle royalties te doneren. Ik heb gewerkt aan iets uh, dat dit album echt bijzonder moet maken. Zo vertelt hij donderdag op uh, Beats One Radio. Dre heeft overleg gevoerd met de burgemeester van Campton. En ze kwamen op het idee een kunst- en onderwijsinstelling te gaan. En met Campton uh, zal hij een belangrijk deel gaan financieren. Ik voel dat dit juist is om te doen. En ik hoop gewoon dat iedereen al het harde werk dat ik in het album heb gestopt. Kan waarderen al, dus Dr. Dre. Het album van de rapper die, uh, is uh, uh, vandaag verschenen. Precies vandaag, ik zat even te rekenen. Maar inderdaad, uh, precies vandaag. Hey, uh, Zoderik, gaan we ons uh, opmaken voor uh, de top 3. En uh, misschien heb ik nog wel een uh, leuk nieuwtje voor je tussendoor. Dat weet je maar nooit. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 4 van deze week. En uh, ja, ik, ik vind het wel een bijzondere nummer 4. Er staat uh, 17 weken in de lijst. De hoogste positie is nummer 1 geweest. En uh, dat was om precies te zijn uh, vorige week. En dan heb ik het over MadCon samen met Ray Dalton. Met het prachtige nummer uh, Don't Worry. Op nummer 4 deze week.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 Nummer 4 dus van deze week. Madcon, don't worry about a thing. Vorige week nog op nummer 1 heeft hij best wel een tijdje gestaan. In totaal staat deze plaat dus nu zo'n 17 weken in de Euro Breakdown. Hé, hey, um, de top 3 gaat eraan komen. Nieuwe nummer 1, die had ik al verklaard. En als je een beetje op hebt gelet, dan heb je niet alle nummers nog gehoord. Dus dan uh, kan je het bijna wel... Uh, ja, verzinnen. Maar ik zal even een klein uh, overzicht geven van 10 tot en met 4. Uh, want ik heb ze niet allemaal gedraaid. Op 10 uh, hadden we Everjack uh, samen met Mark Taylor, Summer Thing. Uh, uh, uh, Klingon, Riva, Restart the Game op 9. Op 8 Robin Schultz samen met Aalsi met Headlights. En 7 is David Guetta, What I Did For Love. Nummer 6 dan Major Lazer, DJ Snake featuring Meu met Lean On, En nummer 5, Lance Money Lewis met Bills. Op uh, nummer 4 dan Jordan en MadCon met Don't Worry. En op nummer 3, ja, die ga ik je nog niet verklappen. Eerst gaan we luisteren hoe de top 3 er van vorige week uitzag. Nummer 3. Nummer twee. Go, we oh, no, we we we leave, we Nummer één. 1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 You're Kestlin op uh, nummer drie deze week. Nummer twee, hetzelfde als uh, vorige week, dus ook blijven zitten. Natalie LaRose, Simon Jeremiah, Somebody... La Rose samen met Jeremiah op nummer 2. Dus uh, in hun negende week uh, dat ze in de lijst staan. En net zoals vorige week stonden ze ook op een euh, tweede plek. Hey, de eerste plek die is in de handen van een uh, man dit keer. En uh, dat zal je haast niet uh, verbazen als je zo de top 3 ziet. Er zijn twee vrouwen, dus er moet er een man bij. En dat is Adam Lambert met Ghost Town en dat pas in hun uh, zevende week. Lied, last night in my dreams the streets of some old ghost town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 Met zijn single Ghost Town. Hé, hey, het zit er weer op. Bedankt dat je hebt geluisterd. 25e jaargang uh, van aflevering 32 van 7 augustus in 2015 is voorbij. Deze week hadden we 17 stijgers, 8 zitters, 12, uh, 12 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. The Weekend, Robin Schultz en One Direction verwelkomen we op de lijst van deze week. the Moon, Ellie Goulding en Florence en the Machine uh, zeggen we gedag. Ik hey, bedankt dat ik je hebt geluisterd uh, met dit een mooie zonnige weer. Volgende week ben ik er gewoon weer bij. En ik denk uh, Sander ook weer. En uh, ondertussen geniet nog van het zonnetje. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Doei! Uh, yeah, wat? Is over.